Er was wind gekomen en de deur kreunde. Nicolien praatte in haar slaap, maar het volgende ogenblik was hij er niet zeker van of het geen stemmen waren geweest. Hij wilde opstaan en gaan kijken, maar werd daarvan weerhouden omdat Nicolien dat dan zou schrikken. De hoop dat ze duidelijk wakker zou worden, maar ook weer bevreesd dat dat zou gebeuren, draaide hij zich op zijn andere zij.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 Luisterde die nu ook. En ging het om wie dat het langst zou volhouden. Zekerheid zou pas komen als het licht werd. Wanneer even de in de katten door de gang kwamen. Hij schrok. In de koker was plotseling licht. Maar het verdween meteen weer. Boven bleef het doodstil. Had iemand in het achterhuis even licht opgedaan?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 Alleen jouw stuk. En dat vind ik heel goed. Lees dat van Atten ook nog eens. Ik moet nu naar mevrouw Moederman. antwoord Alle Dag mevrouw Moederman. Dag meneer Koning. Ik had u niet gehoord, neem me niet kwalijk. Nee, waarom?